Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer leraren voelen zich onveilig op school, zegt een club die onderzoek doet naar onderwijs. Het merendeel van de docenten op middelbare scholen voelt zich gelukkig wel veilig. Toch zegt 1 op de 3 dat ze de laatste jaren meer last hebben van ongewenst gedrag. Vooral leerlingen misdragen zich, zegt deze onderzoeker. Dan gaat het om verbaal geweld van leerlingen... Schelden, beledigen, kleineren, dat soort zaken. Maar bij leerlingen gaat het ook om fysiek geweld. 6% van de docenten geeft aan dat ze het afgelopen jaar last hebben gehad van fysiek geweld van hun leerlingen. En dan gaat het om vernielen van persoonlijke bezittingen, duwen, schoppen, slaan, dat soort zaken. Veel leraren maken geen melding van ongewenst gedrag. Vaak wordt er ook niet echt een goede oplossing gevonden voor het probleem. Kleine oogjes voor Emmanuel Macron vandaag. Hij won gisteren de presidentsverkiezingen in Frankrijk en na afloop werd er natuurlijk op geproost... En ook vanochtend is er nog het een en ander te zien, merkt correspondent Mustafa Margadi. Hij liep net even langs een krantenkraampje. Je ziet dan foto's van uh, Macron met Le Président, maar ook uh, foto's van kranten waarbij staat dezelfde president. Maar wel nieuwe uitdagingen. Hij moet uh, de mensen toch wel weer zien te enthousiasmeren omdat hij ja, toch minder stemmen dit jaar heeft gekregen dan uh, vijf jaar geleden. En met de opkomst in Frankrijk ging het ook niet echt lekker. Nog geen driekwart van de Fransen kwam een stembiljetje invullen. Het is de laagste opkomst in jaar. Jaar. Een bizarre stunt met twee vliegtuigjes in Amerika is niet helemaal als gepland verlopen. De bedoeling was dat de piloten op 4000 meter als skydivers zouden wisselen van toestel. Tijdens die wisseltruc begon een van de onbemande vliegtuigen te tollen. Moest een van de mannen dus zijn parachute gebruiken om veilig te landen. Het vliegtuig stortte neer. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik dat ik Andy een goede vliegtuig had. Ik probeer te denken wat ik nog gedaan om het beter voor hem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 In Noord-Holland is er veel vertraging op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Breukel en knopend 9 negen kilometer met bijna drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam-Slotermeer en Amsterdam-Slotervaart Amsterdam nu 10 minuten oponthoudt. Tussen Utrecht-Centraal en Hilversum bereiden geen treinen door een aanrijding. Er rijden wel aanvullend bussen. Dat duurt nog tot half elf. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is...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 I ran you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 En ik heb tegenwoordig pantoffels hoor. Dus, uh, ja, ik ook. Ik en, en, vijf vijf en, en ik doe ook wel eens een pleegje om. En ik, wij, wij, wij hebben thuis zelf. Ik, ik woon zelf in een Rijksmonument. En, en ja, wij hebben nu de kachel alleen in de woonkamer aanstaan. En, ja, en, en ik, ik, ik, ik, ik doe uh, pantoffels aan. En dus hij staat op, niet meer op 20 of 21. Hij stond altijd op, 20, op 19. Ja.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 Je kunt niet zeggen van ja, we hebben geen bonnetjes. Uh, ja, precies, zo werkt dat niet. Maar ja. zijn die bonnetjes gebleven? Ja. Yes. Dus nou even voor de duidelijkheid, de mensen die dus nu luisteren, die denken van ja, ja ik heb toch wat problemen met, uh, met mijn energierekening, um, die kunnen zich nog steeds aanmelden. Ja, die kunnen zich aanmelden. Er wordt ook volgens een formulier ontwikkeld dat, dat ze zich kunnen aanmelden. Want in principe vindt er geen vermogenstoets plaats, maar daar wordt natuurlijk wel met je in gesprek gegaan. Ja, maar je moet natuurlijk wel aantonen dat je, dat, dat je inderdaad onvoldoende middelen hebt. Of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 En uh, er zitten daar mensen, daar zitten daar zo'n uh, ja, zo borrelhapje, schaaltje te, te eten. En er komt ineens uit het niets, het was nou wat een uur of zeven s'avonds. Komt ineens een vos en die komt bedelen voor een bitterbol. <laughs> ja, je gelooft het niet. <laughs> ja, ja, ja. Moeten we niet gek worden? <laughs> ja, en dan vroeg je zeker ook nog om mosterd, of niet? Uh, nou, dat weet ik niet <laughs> meer. <maar. laughs> <Okay. laughs> ik zag nee, het zo nee, gebeuren. Dat... <laughs> nee, maar dat zijn die betatvossen of die bedelvossen. En die lopen.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 En de, daar staan altijd herten in en die had altijd een gewei, ja. maar die hebben nu ineens geen gewei meer. En ik dacht van, nee, staat staan nee. nou alleen maar vrouwtjes, want er staan, uh, alleen maar mannetjes altijd daar. En dan ja. liep ik daar dus langs en ik verrek joh, ze zijn allemaal een gewei kwijt. Ja, hè, ja, ja. dat is daar bij de ratonde inderdaad, in de buurt van de kost verloren. Ja, daar uh, ja. Uh, ja, in dat huis daar staan ze altijd. Daar zijn ze veilig. Er staat ook lekker gras. Dat kun je ook wel zien, hè? Mals Dat zoeken ze. Ja. En, uh,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 September willen ze zelfs zo'n heel mooi groot gewei uh, weer hebben. om klaar te zijn voor de, voor de bronstijd in oktober. Ja, dan kunnen ze weer de concurrentie wegjagen. Ja, precies. En elk jaar wordt die weer een stukje groter. en dan tussen de acht en tien jaar van de hetten. dan zijn ze op het grootst. dan zijn die herten ook op zijn sterkst. En dan, uh, ja, dan kunnen ze uh, yeah, uh, de hinders opzoeken. of eigenlijk de hinders die zoeken gewoon het ster de sterkste man op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 Laten we naar binnen glijden en uh, <laughs> ja. vreet hem lekker op. Maar dat is niet het enige. We hebben ook de, de graskarpers. Die zijn ooit uitgezet. Dat zijn eigenlijk onze watergrasmaaiers. Uh, ja, die, die zorgen ervoor dat niet te veel waterplanten in Zijn onze... toch de hele grote? Ja, die hele grote. Ja, dat he? is de graskarper en de snoek. Hè. Die hebben we ook wel. De snoek ook. Ja, die okay. snoek, ja, die snoek die ligt altijd doodstil te wachten. Ja. En uh, als er dan zo'n vorentje langskomt...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 Er in ieder geval wel is. Om het in ieder geval integraal aan te pakken. Nou, ik ben uh, heel benieuwd. Ik, uh, ik, ik wacht al twintig jaar geloof ik dat er wat <laughs> gaat gebeuren daar. Dus uh, we zijn heel erg uh, benieuwd. De visie ziet er mooi uit hoor. Ik, ik heb die die het... Uh... Zien, jij hebt het nog niet gezien? Okay. Nee, nee, nee, niet gezien. Nee. Ja, nee, die ziet er heel mooi uit. Het is ja. wel nog een soort van uh, ja, een bouwvolume wat is ingetekend. Dus je kan er ja. nog niet echt iets van de architectuur aan afleiden. Um, maar ja, het eerste, eerste plaatje is in ieder geval goed.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 We kunnen ze een beetje gaan, uh, gaan surfen ook naar, een, naar het congres. <laughs> niet in en, min, en daarna hoor. een borrel in de, in de namiddag bij een ondergaande zon bij een strandtent. Ja, maar ja. ik zie die kans wel. is was hier. Dat is verschrikkelijk mooi. Ja. Ja. En een visje hoppen aan de kraan. <laughs> Daar laat ik me niet over uit. <laughs> <laughs> nou Sven, uh, heb je nog wat toe te voegen aan het uh, hele verhaal? Uh, want omwille van de tijd moeten we gaan afsluiten in dit uur. Nou, Ik heb er niet zozeer iets aan toe te voegen. Maar wat ik wel in ieder geval wil uh, ja, meedelen is dat uh, ik er onwijs veel zin in heb... om uh, ja, de komende vier jaar...